De jackpot van 10 januari staat op 11,1 miljoen euro. De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog drie dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Speel bewust 18+. Plus. Social deal, restaurantdeals, take one en actieboot. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen? Rand? Eh, uh, nee. Fair enough. Social deal. Deals die je niet mag missen. Hey, kijk eens rond in je kamer. Saai, hè?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 In veel gemeenten wordt de komende dagen geen vuilnis opgehaald vanwege de sneeuw. Onder andere in het Gooi, in het westen van Brabant is dat het geval. In Den Haag worden vandaag ook geen afvalbakken op straat gelegd... en dat geldt ook voor delen van Amsterdam. De vuilnismannen worden vaak ingezet op strooiwagens. In Duitsland is het proces begonnen tegen een vrouw die haar dochter mishandelde en jaren opsloot. Het meisje werd drie jaar geleden bevrijd, ze was toen acht. Haar hoogbeerde opa en oma worden ook verdacht. Het meisje heeft een enorme tik aan overgehouden en krijgt hulp. Ze woont nu bij een pleeggezin. En de Britse wielrenner Simon Yates stopt ermee. Hij zegt via zijn ploeg dat hij dit het juiste moment vond om zijn carrière te beëindigen. In 2018 won hij de Ronde van Spanje en vorig jaar de Ronde van Italië. Ook won hij drie etappes in de Tour de France. Yates is nu 33. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken sneeuwbuien over het land en in de oostelijke helft van het land geldt nog code oranje. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen minder buien en iets boven nul. En dit was het nieuws. Op slim. Ja, dankjewel. Een paar minuten over vier. Situatie op de weg. Daar is een vertraging op de A1. Hengelo richting Osnabruk. Dus die loeten en die Nederlandse grens, Duitse grenzen. Daar is opnieuw grenscontrole. Volgens mij zei ik dat gisteren nog. Van is dat nog aan de hand? Het antwoord is ja, zeker. Dan hebben we nog de A7, dat is Groningen richting Heerenveen. Bij Zwaag meldt de ANWB dat de weg dicht is. En de A32, Meppel, Heerenveen voor Wolvenga. Ook daar is de weg dicht. De oprit is dicht, komt door opruimwerkzaamheden. S uh, voorzichtig. En uh, nou ja, volgens mij tot nu toe is het niet echt de middagspits lekker.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 Slam. Kans op een onvergetelijke trip voor jou en drie vrienden naar Las Vegas. En waag, de gok van je leven. Slam. slam. Thomas van Empelen. En een nieuwe ronde van de gok van je leven binnen nu en 35 minuten. Vegas plus je leeftijd deze kant op in de app. Disco lines hoor je naar Getta, Kid Cody. This is Memories. This is Slam. Goedemiddag, dit is Slam, Disco Lines, Nash en No Broke Boys. Thomas hier tot uh, 5 uur. Onderweg misschien wel naar huis. Het is dus, uh, rustig op de wegen, het begint wel al langzaam een beetje op te lopen. Het aantal uh, kilometer vertraging nu nog uh, iets onder de 50, gelukkig. Zo dus meteen over, nou ja, niet heel lang meer. Een nieuwe ronde van de gok van je leven, jouw kans op een reis naar Vegas met drie vrienden. Hoe vet zou dat zijn? De eerste hindernis ga je zo meteen al nemen, 4 uur 40, geef je op. Het enige wat je hoeft te doen is Vegas plus je naam, nee je leeftijd deze kant op te hebben. Vegas plus je leeftijd deze kant op in de Slam-app. Je moet namelijk, dat is de reden waarom we het ook vragen, minimaal 21 jaar zijn om naar Amerika te mogen en daar ook een casino in te gaan. Dat is het hele idee natuurlijk daarvan. En voor de rest mag je ook geen strafblad hebben, maar dat zit volgens mij wel goed bij jou, toch? Ik denk het wel. Hey, um, interessant, vandaag een onderzoek naar buiten gekomen over uh, financiën in het nieuwe jaar en leeftijdscategorieën. Uh, Gen Z'ers gaan in dit nieuwe jaar uh, vooral vermogen proberen op te bouwen. Tegelijkertijd is het wel ook de groep die het financieel het slechtst heeft. Uh, dan millennials, misschien bijna wel eentje tussen de 29 en de 44. Voor hun is financieel het belangrijkste dit jaar. Je moet ze wel hebben, maar geld sparen voor kinderen. Ja, serieus. Maar er is één ding waarop we allemaal niet gaan bezuinigen dit jaar. En wat dat ding is, dat hoor je zo meteen. Two trailer park girls go round the outside. You say 35 hier in de middag van slam. Een Nieuwe ronde van de gok van je leven komt dus aan. Ik zei het al, je moet 21 jaar en ouder zijn. En uh, ook belangrijk is dat je geen strafblad uh, hebt. Uh, Mick, die uh, kan helaas niet meedoen. Die stuurt uh, god voor uh, puntje, puntje, puntje, puntje. Ik wil ook naar Vegas. Geweldsdelicten tellen ook als strafblad. Toch? Vraagteken. Uh, Mick, jij bent af. ja. En uh, vreet wat dropt. Dan gaat je testosteron van naar beneden. Dat helpt als een malle. Hé, hey, dan iets waar we dit jaar met z'n allen. Het maakt niet uit hoe oud je bent. niet op gaat, uh, gaan bezuinigen. Van jong tot oud gaan we op één ding niet bezuinigen: dat is dit jaar vakantie. En ja, dat is maar goed ook, want het is duurder en duurder geworden. Lekker man, zin in vakantie ook. Nou. nou, we gaan er even knallen hier bij Slam. Ik nu deze lekkere van Rudimental. Dit is Feel the Love. Nou, I could feel it. Jij zegt, einde van de werkdag, inzicht, mental en feel the love hierbij, Slam. Ik lees dus net dat het vroeger... Uh... Lang geleden, in de tijd van het touwtje, uit de brievenbus met Jan Terlouw... En dat het vroeger dus uh, verplicht was om de stoep sneeuwvrij vrij te maken. Anders kon je een boete krijgen. Handig. Hé, hey, zometeen nieuwe ronde van de Gokje van Je Leven. Vegas plus je leeftijd. Deze kant op. Je kunt het nieuwe jaar natuurlijk beginnen zoals elk ander jaar. Minder drinken, gezonder eten, vaker sporten. Saai.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 Tot nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding. Opnieuw je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Is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 Stap in jouw volgende avontuur op vakantiebeurs. Koop nu je ticket met korting via vakantiebeurs.nl. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pellet voordeel. Alle Yukonuba en Iams Hond en Kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen. Je zak gaat uitgegeven aan die populaire feun. Maar nu staat ook je rekening droog.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 Een uh, paar minuten over half vijf. Weer online weerbericht voor je. Het is uh, bewolkt. Uh, geen zon aan de Westkust. Soms wat regen, maar vooral sneeuw. Dat geldt ook voor de rest van het land. Het is uh, morgen een tijd droog. Met hier en daar ook kans op natte regen. Het wordt 1 tot 5 graden namelijk. In het noorden en oosten valt in de avond en nacht veel sneeuw opnieuw. En opnieuw problemen op de wegen dus ook. Uh, op dit moment is er weinig aan de hand. De AWB meldt 64 kilometer. Flitsmeister is uh, nou, iets rustiger. 40 op dit moment. Eén vertraging van de snelweg vanaf 10 minuten. En dat is ook nog eens een keer grenscontrole. Dus eigenlijk helemaal niks aan de hand. A37 knapt op het Holsloot richting het Duitse Meppen. Tussen Zwarte Meer en Duitsland, daar 12 minuten. En die ene flitser van de snelweg, die is ook vertrokken. Eieren voor zijn geld gekozen, snap ik. Thomas van Ah, wie gaat dan naar Vegas? Deze weken worden bepaald. Voorronde, zometeen alweer eentje. 40. Vegas plus je leeftijd, deze kant op to believe I was the queen that I Dat doe je maar aan jongen oh, oh, oh. Overal ter wereld Via web, app en smart speaker Fram I'm going Leven Edge of Desire. Bij mij is het Edge of gezondheid. Ik ben de hele studio aan het onderhoesten. Maar, eh. Het is de tijd van het jaar, hè, Zeggen ze dan. De gok van je leven. Ja, aan de lijn Tom Tesselaar 31 uit Hoogwoud. Dat ligt in Noord-Holland. Hallo. Hey, genius. Ik heb je even naar buiten moeten sturen. Sorry. Ik heb je ook al vijf minuten buiten de uitzending aan de lijn. <laughs> omdat je verbinding binnen heel erg slecht was. Maar sorry voor de kou. Ja, we staan nu in de sneeuw helaas, maar ja. het is voor een goed doel. Je bent uh, ontwerper vanwege, je bent uh, dit jaar ook nog in het nieuws geweest, of eigenlijk vorig jaar. Uh, vanwege een rood fietspad, vertel, wat is er gebeurd? Ja, nou, er was in, in Waard was een, uh, een fietspad aangelegd. En die was volgens veel inwoners en uh, de politiek een beetje erg rood. <laughs> ja. En uh, toen was er in het, uh, in het krantenbericht was gezet van welke in de ambtenaren is dat seizoen. Nou, dat was uh, deze kleuren ambtenaar. De ambtenaren. En jij bent echt kleurenblind en je hebt het meest rode ja. fietspad van Nederland de afgelopen jaar gemaakt. Ja, yep, zeker weten. <laughs> Heb je het nieuws groots mee gehaald? Tom, lekker. Wat goed. hey de gok ja. van je leven. Um, ja, je mag gaan inzetten over rood of op zwart. Je bent kleurenblind, maar goed, rood is blijkbaar een favoriete kleur van je. Ik ga je niet sturen. Um, je maakt kans op uh, 2026 euro als je het finale spel wint, 22 januari. Voor meer viesjes, des te beter. Um, ben je er klaar voor, Tom? Ik ben er klaar voor, zeker weten. Ja, Oké, okay, mooi. Dan ga ik het uh, speel achtergrondmuziekje starten. Dan loop ik zelf ook eventjes naar de roulette tafel en dan mag jij gaan zeggen, Tom, waar ga je voor? Rood of zwart? Dat wordt zwart. Zwart? Maar je, had, je was van het rode fietspad? Ja, okay. daarom is ik niet zwart. Daar gaat ie. Je kiest zwart. Wat doet de roulette tafel? Tom! Ja, Ik heb uh, nieuws voor je. En dat is uh, jammer. Nee! Dat ah, is wel, Nee, het is goed. Oh. <laughs> Gefeliciteerd, jongen. Je bent door. Uh, nou, misschien naar de volgende ronde. Eén viesje is voor jou voor het finalespel. Hoe meer viesjes, hoe meer kans. De grote vraag is dus Tom Tesselaar 31, uit Hoogwoud, Noord-Holland. Ga jij door naar de volgende ronde? Of hou je bij één viesje? Ik ga door. Lekker, nieuwe ronde. We spreken jou om 6 uur 40 dan. Yo, is en, goed. en je mag nu wel naar binnen trouwens. Ja, nu, ik sta naar binnen. Ik sta nog steeds buiten in de sneeuw. De volks van je leven. Dit is zwart. So obsessed See you everywhere Goedemiddag, dit is Slam Thomas hier. En uh, als je vaker hebt geluisterd, weet je, ik ben fan van dieren. Ja, vooral zeehonden eigenlijk. Afgelopen september was er nog een zeehond in Utrecht en Aalsmeer die gezien werd. Ook in Amsterdam. En er is opnieuw een zeehond gespot in het havengebied van Amsterdam. Dat is echt hier, die zouden we met een kleine clubpie morgen met een lunch nog kunnen gaan bekijken. Dat ligt naast de Slam Studio namelijk. Um, ze hebben even gekeken naar de zeehond. Hij is niet ziek. Hij ligt gewoon lekker even te maffen op het ijs. Lekker bij te komen van het jagen op vis. En hij is dus door de zeesluis Eimuiden gekomen, waarschijnlijk. In een Eimuiden heb je heel veel viswater. Dus is het is helemaal goed hier. Ed Sheerman, zometeen. Bad habits, eerst heven. Dit is Iron run. Coming? Habits. Het is bijna vijf uur, dat betekent... Zometeen tijd voor de Slam Middagshow met Erik, Jan, Julia en Patrick. Op de eerste weken is allemaal nieuw, lekker en zich. Oh. Ket zo zometeen, macho lady. En ook Ray nog steeds op zoek. Ja, Ik ja, ben ik veel. Geen veel plezier, zometeen. Maak je plannen waar dit jaar.